De sneeuwkoningin. Op een dag waren er twee beste vrienden, Kee en Gerda. Ze waren buren van elkaar. Beide vrienden hielden van bomen. Ze hadden een roosterstrook geplant op een gezamenlijk stuk tuin. Kees grootmoeder vertelde ze elke dag een verhaal. Op een dag, tijdens de winter, vertelde grootmoeder hen het verhaal van de sneeuwkoningin. De sneeuwkoningin was een hele gemene heks... Ze kan het hart van mensen in ijs veranderen en maakt hen haar slaaf. We moeten onszelf beschermen tegen de sneeuwkoningin. <laughs> Als ze hier komt, zal ik haar smelten op het vuur en dan wordt ze een waterkoningin. Ik hoor het gelach van iemand anders. Wie is het? Zou er soms iemand bij het raam staan? Kay opende het raam en keek of er iemand stond. Het sneeuwde. Er kwam iets in Kees ogen. Ah, mijn ogen. Naar zijn ogen stak iets in zijn hart. Oh, mijn hart. Wat is er gebeurd, Kees? Ben je gewond? Dat gaat je niks aan. Ga aan de kant. Het was een shock voor Gerda. Kay had zich nog nooit zo tegen haar gedragen. Sinds die dag begon Kay zich vreemd te gedragen. Hij ontweek Gerda en deed arrogant tegen haar. Gerda snapte niks van Kay's gedrag. Op een dag ging Kay weg met zijn slee. "Kay, laten we samen spelen." "Nee, ik ga met wat oudere jongens spelen." "Kay, we zijn beste vrienden. Waarom praat je helemaal niet meer met me?" Kay. Kees schon geen aandacht meer aan Gerda en begon weg te sleeën. Gerda probeerde hem te volgen, maar ging veel te snel en ze vloer hem uit het oog. Teleurgesteld ging Gerda weer naar huis. Kees slee ging heel snel. Plotseling verscheen er een koets met witte paarden voor hem. En sleepte de slee van Kees mee. In eerste instantie vond hij het leuk, maar later werd hij bang. De koets nam hem mee naar een sneeuwwereld. Kay zag een groot sneeuwkasteel voor zich. Er stapte iemand uit de koets. Het was de sneeuwkoningin. Welkom in het sneeuwland, Kay. Voordat Kay iets kon zeggen, legde de sneeuwkoningin haar hand op zijn hoofd. Haar magie werkte en Kay kon niks anders dan haar volgen. De sneeuwkoningin nam Kay mee naar haar kasteel. Gerda wachtte op Kay, maar hij kwam niet meer terug. Ze probeerde hem te zoeken, maar ze kon hem nergens vinden. De zomer kwam en Gerda besloot om Kay te vinden en hem thuis te brengen. Ze sprak er met grootmoeder over. Je bent een meid, Gerda. Het zal je vast lukken. Bedankt, grootmoeder. Neem deze spiegel mee. Het zal je helpen. Ze nam de spiegel mee en Gerda begon aan haar zoektocht naar Kee. Ze liep ver weg van haar huis. Onderweg vroeg ze de vogels, de dieren, de bomen en de wind... of ze Kee ergens hadden gezien. Niemand had Kee gezien. Maar Gerda gaf niet op en bleef doorgaan. Na een hele tijd wandelen kwam ze bij een rivier. Er was niemand daar. Gerda dacht een tijd na en vroeg aan de rivier Beste rivier, vertel me alsjeblieft of je mijn vriend Kee heeft gezien Hij wordt vermist Na een tijd kwam er nog geen antwoord Ze was teleurgesteld Ze stond op het punt weg te gaan Toen er opeens een duif aankwam vliegen en op haar schouder ging zitten Ik kan je wel helpen maar dan wil je me eerst iets moeten geven En de vogel vloog weer weg Gerda dacht dat het vast een opdracht van de rivier was. Ze pakte haar ketting en gooide het in de rivier. Plotseling kwam er een boot op haar af. De boot was leeg. Gerda ging erin zitten en de boot begon uit zichzelf te bewegen... en nam Gerda mee naar de andere kant van de rivier. Gerda stapte uit de boot en bevond zich aan het begin van een tuin. Het was een hele mooie tuin met verschillende bloemen... Ze had nog nooit zoveel verschillende bloemen gezien. Gerda was erg blij de bloemen te zien. Maar ze merkte ook dat de bloemen geen geur hadden. Er kwam een vrouw op Gerda af. Welkom, kleine meid. Bedankt. Wie ben jij, kleine meid? En waarom ben je hier? Ik ben Gerda en ik zoek mijn vriend, Kay. Heeft u hem gezien? Kay Oh, nee. Helaas, denk het niet. Oh, dan moet ik gaan. Sorry dat ik je lastig viel. Wacht. Wat zei je? Kay Ik geloof dat ik een jongen heb gezien. Kom mee. Dan vertel ik je wat die dag is gebeurd. De vrouw bood haar thee aan. Gerda vertelde hoe Ké was verdwenen. Ze uitte haar twijfel over de sneeuwkoningin. Oh, de sneeuwkoningin. Zij is een heks. Door haar hebben al mijn bloemen hun geur verloren. Huh? Ik wil haar een lesje leren. Na een tijd begon de vrouw Gerda's haar te kammen. Het was een magische kam. Want de vrouw wilde eigenlijk dat Gerda langer bij haar zou blijven omdat ze eenzaam was. Met deze magische kam wisten ze Gerda's geheugen. Gerda viel in slaap en toen ze wakker werd, kon ze zich niks meer herinneren. Waar ben ik? Je bent bij mij, lieverd. In mijn tuin. De magie van de vrouw werkte niet op Gerda's pure ziel. Meteen toen Gerda de mooie roos op de hoed van de vrouw zag, herinnerde ze zich alles over Kee. Ik moet kee zo snel mogelijk vinden. Ik moet nu gaan. De vrouw probeerde Gerda tegen te houden, Breda. maar Gerda was overtuigd van haar beslissing. Breda. Ze keerde terug naar de boot en ging zitten. De boot begon te bewegen, maar ze Breda. wist niet waar ze heen moest. O rivier, help me alsjeblieft de weg te vinden. Zodra ze klaar was met haar gebed, kwam er een kraai aanvliegen en zei haar dat ze naar het noorden moest gaan. Gerda volgde de kraai een tijdje. Ze reisde door de ijzige Zee en bereikte een schip. Gerda klop aan boord van het schip. Zal dit schip me naar het kasteel van de sneeuwkoningin brengen? Een piratenmeisje sprong voor Gerda. Ben je de weg kwijt, meisje? Je bent op een piratenschip. Gerda vertelde haar alles over Kay en de sneeuwkoningin. Het piratenmeisje had medelijden met haar... Je kan Kenny uit het kasteel van de sneeuwkoning inhalen. Vergeet hem. Ik zal hem kosten wat kost vinden. Ik laat mijn vriend niet in de steek. Eigenlijk heb ik helemaal geen vrienden. Dus wou ook dat je bij me zou blijven. Maar ik ben onder de indruk van je houding. En ik zal je helpen je vriend te vinden. De volgende morgen regelde het piratenmeisje een rendier voor Gerda. Dit is het snelste rendier. In het hele sneeuwrijkdom. Ze zal je naar het kasteel van de sneeuwkoning inbrengen. Oh, bedankt. Pak die ijzige heks. Leer haar maar een lesje. Gerda reed op het rendier. Na een lange tijd reizen kwam Gerda aan bij een iglo. Daar ontmoetten ze een oude man. Dus je hebt de spiegel meegebracht, toch? Gerda was verbaasd dit te horen. Ze begreep niet dat de oude wijze man van de spiegel afwist. Ze haalde de spiegel tevoorschijn en liet het aan de oude man zien. Zal dit me helpen tegen de sneeuwkoningin? Nee, dit is een magische spiegel. Het laat de waarheid zien en niks anders dan de waarheid. Toen vertelde de oude wijze man aan Gerda wie de sneeuwkoningin was... Toen de sneeuwkoningin een klein meisje was, was ze lief en vrolijk. Overal waar ze ging bloeide bloemen. Wanneer ze glimlachte, glinsterden haar ogen als de zon. Ze was uniek en blij. Haar naam was Leila. Iedereen dacht dat Leila een heks was. Daarom mochten kinderen niet met Leila spelen of met haar praten. Ze was alleen en werd ongelukkig. Al snel begon ze alles en iedereen om haar heen te haten. En op een dag maakte ze een wens: Iedereen die gemeen tegen me is, zal een ijs veranderen. Toen bouwden ze een ijskasteel ver weg van iedereen. Ze groeide alleen op, zonder blijdschap of liefde. Maak haar alsjeblieft niet dood. Dood haar gemene gedachten. De magische spiegel zal je daarmee helpen. Als je haar herinnert aan hoe ze echt was... dan kun je je vriend Kay redden. Gerda kwam bij het kasteel van de sneeuwkoningin... en ze vond Kay in een hoek. Hij was een ijssculptuur aan het maken. Oh, Kay! Ik ben zo blij om je weer te zien. Ik ben het, Gerda! Herken je me niet meer, Kee? Kee keek naar haar maar reageerde niet. Plotseling kwam de sneeuwkoningin tevoorschijn. Net als alles hier is zijn hart in ijs veranderd. Ga weg, hij is nu mijn slaaf. Laat hem hier of ik zal jou ook in ijs veranderen. Kee, kom alsjeblieft terug. Ik mis je. Ik ben gekomen om je mee naar huis te nemen. Laten we gaan. Gerda's tranen vielen op Kees' hand. De warmte en liefde had zijn effect. Langzaam kwamen Kees' herinneringen weer terug. Gerda? oh, nu herken ik je. Ik herinner me alles weer. De sneeuwkoningin was furieus toen ze dit zag. Ze pakte haar toverstaf om Gerda te vervloeken... Gerda pakte de magische spiegel tegen de vloek en de vloek verdween toen de sneeuwkoningin in Gerda's magische spiegel keek. Wat ze zag was niet haar gezicht, maar het gezicht van een klein meisje. Plotseling veranderde de koningin weer in een klein meisje. Bedankt, Key en Gerda. Bedankt dat jullie me herinnerden aan wie ik echt ben. Nu ben ik vrij van mijn gemene gedachtes. Kay en Gerda namen afscheid van Leila en gingen naar huis.